1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. In Haags Handwerk buigen Sharon Gesthuis en Jörn van den Berg... zich zometeen over de speech in campagnetijd. Zo dus in de nieuwsbv. Maar eerst veel politie vanochtend bij een incident op een school in Spijkenisse. Meer daarover nu in het Nationaal met Dorot Meegers. Vanochtend stonden agenten met kogelwerende vesten... bij het My College in Spijkenisse, middelbare school daar. Er was een dreigende situatie, meldde de politie... Even later werd verderop in Hoogvliet een jongen van 17 aangehouden. Verslaggever Robert Bas, uh, Robert, wat was er aan de hand? Nou, het verhaal ging dat een scholier uit Hoogvliet, van die school in bedreigd zou zijn die ochtend door een man uit Hoogvliet. Waarschijnlijk gaat het dus om die 17-jarige jongen die is aangehouden. Daar zou mogelijk ook sprake zijn geweest van wapens. Nou, de politie heeft geen risico genomen, heeft de school hermetisch afgesloten, uh, agenten in de buurt geposteerd met kogelwerende in de vesten. Ja, en die dreiging was dus voorbij op het moment dat die 17-jarige jongen was aangehouden. En of inderdaad daar een scholier is bedreigd door die jongen, is daar al meer over bekend? Nee, waarschijnlijk is de bedreiging niet op die school geweest, maar omdat de meisje ook uh, op die school zit, hield de politie er rekening mee dat de jongen haar mogelijk op ging zoeken op die school. En Aha. daarom werden al deze maatregelen genomen. Ja, waren er nou veel bezorgde ouders bijvoorbeeld op die school afgekomen nadat ze van die berichten hoorden of hebben gelezen? Nou, op een gegeven moment kwamen inderdaad ouders naar de school toe. De hekken waren toen gesloten. Die ouders wilden hun kinderen meenemen van die school. Maar de schoolleiding kon ze overtuigen om dat niet te doen. En juist op dat moment dat die spanning een beetje opliep... kwam het verlossende telefoontje van de politie dat die dreiging uh, voorbij was. Ja, inmiddels de rust weergekeerd daar in Spijkenisse. Zeker. Ja, de situatie is normaal geworden daar. Robert Bas, dank je wel. Steeds meer landen spioneren online... in plaats van ouderwetse inlichtingenoperaties door spionnen... wordt er steeds vaker bij bedrijven en onderzoeksinstellingen... digitaal ingebroken. Het staat in het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De AIVD maakt zich ook zorgen over digitale sabotage van de infrastructuur... zegt directeur-generaal Rob Bertolé. Ik durf te stellen dat bijna alle landen... die op de een of andere manier politieke inlichtingen inwinnen... daar wel mee bezig zijn... Uh, er zijn een paar grote spelers. En de grote spelers uh, die zijn Rusland, China, uh, Korea, Noord-Korea, uh, Iran. En zijn we voldoende beschermd? Uh, ik uh, vind van niet. Uh, ik vind dat we gelet op de ontwikkeling en de snelheid waarmee dat gaat... zullen we ons beter moeten beschermen naar de toekomst. Robert Oley van de AIVD. Digitale spionage is laagdrempelig, goedkoop en moeilijk traceerbaar... en heeft een groot potentieel bereik. Als een elektriciteitscentrale of een communicatieknooppunt wordt getroffen... Dan kan dat grote gevolgen hebben voor de samenleving. Toyota stopt met de verkoop van dieselpersonenwagens in Europa. De Japanse automaker gaat zich vanaf nu voornamelijk richten op de productie van hybride auto's. De Britse antiterreureenheid van de politie gaat helpen met het onderzoek naar de vergiftiging van een Russische oudspion. Sergei Skripal werd zondag samen met zijn dochter van 33 opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwelwaardig geworden in een Brits winkelcentrum. Vier oppositiepartijen komen vandaag met een wetsvoorstel voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus vinden dat organisaties met meer dan 50 werknemers moeten aantonen. dat voor gelijk werk gelijk loon wordt betaald. En veel digitale klokken in Europa lopen een paar minuten achter. Oorzaak is een storing in Zuidoost-Europa. De cijfers verspringen daardoor wat langzamer. Het NOS-journaal. De regering van Sri Lanka heeft de noodtoestand uitgeroepen... vanwege geweld tussen boeddhisten en moslims. De noodtoestand geldt voorlopig voor tien dagen. Het moet voorkomen dat het geweld zich uitbreidt... zegt correspondent Aletta André. Ze kunnen extra politie naar het gebied sturen, maar ook militairen. Uh, ze willen ja hard kunnen aanpakken. En, uh, nou ja, het is nu nog in één district. En met die noodtoestand ho hopen ze dus te voorkomen... dat het ook naar andere districten gaat verspreiden. De spanning tussen moslims en boeddhisten is in het afgelopen jaar al opgelopen. De regering hoopt de zaak nu onder controle te krijgen. Uh, en de president die heeft beloofd minderheden te beschermen. Moslims, dat is een minderheid in Sri Lanka, ongeveer 10% van de bevolking. Boeddhisten 70, 75%. Uh, gisteren werd er weer geklaagd over een passieve politie. Dus nu uh, nou ja, met, met deze maatregel uh, willen ze strenger optreden. Boeddhisten beschuldigen moslims ervan... dat ze mensen dwingen zich tot de islam te bekeren... en dat ze vernielingen aanrichten bij boeddhistische heiligdommen... Nationalistische boeddhisten protesteren tegen de komst van islamitische vluchtelingen uit Myanmar naar Sri Lanka. In het Rijksmuseum in Amsterdam zijn vanaf vandaag de portretten van Martin en Oopje weer te zien. De twee schilderijen van Rembrandt uit 1634 zijn gerestaureerd. Directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbets, is blij met het eindresultaat. Ze waren heel erg vergeeld. En wat voor mij het bijzonderste eigenlijk is... je ziet misschien het meeste de witte kragen. Omdat die niet meer geel, maar wit zijn. Maar het bijzonderste is het zwart van de jurk van Oopje... en uh, de, het, het krijtstreepak van Marten. Dat is in alle tonen zwart. Zie je alle details erin. Dat vro was vroeger gewoon meer een zwart gat. Daar zag je niks van. En na de restauratie, nu al dat vuil eraf is gehaald... kan je dat weer prachtig zien. Dus uh, ze schitteren en spetteren. Van de buur. Portretten waren 400 jaar privé-eigendom... maar werden begin 2016 voor 160 miljoen euro... gekocht door Nederland en Frankrijk van de familie Rothschild. Dan het weer nog vanuit het zuidwesten... raakt het bewolkt met af en toe wat lichte regen. In het noorden en oosten eerst nog wat zon. 8 tot 11 graden vanmiddag. Morgen vooral in het noorden en oosten regen... en later op de dag ook in het zuiden. Roelof van de Redactie maakt zich geen zorgen over het gebrek... aan reiservaring van onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Je hoort hem zo aan het begin van de tweede uur bij de nieuwsbv. Maar eerst de ANWB, Kees Kwaks. Er wordt gewerkt op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er worden wat gaatjes in het asfalt gevuld bij Dorp. Vanaf Den Haag prins Klausplein in de file, 7 kilometer. Dat kost een kwartier extra. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen, 3 kilometer tussen de afrit Tode... en knooppunt Zoomland op de A58 vanuit een Breda naar Vlissingen mogelijk bij Bergen op Zuid vanaf Heerle ruim 3 kilometer file. In de onderwijsmethode van Luzac is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Niet alleen omdat onze leerlingen en studenten dat waarderen, maar vooral omdat goede begeleiding aantoonbaar leidt tot betere resultaten. Kijk maar op Luzak.nl. Luzak, Zo goed kan onderwijs zijn. Als je het paleis van Versailles bezoekt, trek je toch ook niet alle kasten open? Bij Provel Kozijnen en Deuren is de klant ook koning. En hebben we net zoveel eerbied voor jouw interieur. Respect voor je huis. Beloofd. Ontdek onze drie glasheldere beloftes op Provel.nl Kozijnen en Deuren met glasheldere beloftes. Nu met 10% korting. Bij Luzak Hogeschool kun je kiezen uit de studierichtingen Management, Commerciële Economie, Bedrijfskunde en Rechten. Je leest er alles over op Luzak.nl Ken je Tello? Dat is de handige boekhoudtool voor ZZP'ers... waarmee je btw-aangifte in no-time is geregeld. Lievert, de film begint over vijf minuten. Joep, doe ik nog even de btw-aangifte. Dat is pas feest. En dat doe je allemaal gewoon lekker op je computer. ZZP'ers vinden boekhouder een feestje met Tello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 ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar tello.nl. Tello met een W. NPO Radio 1. BNN Vara. Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. De nieuwsbv. Goedemiddag. Nogmaals goedemiddag. De Nederlandse sportgeschiedenis herbergt een schat aan historische pareltjes. En dat levert hele bijzondere verhalen op. Met vandaag het verhaal van twee blinde Paralympiërs. Je hoort het na half twee. Maar nu eerst. Achter het nieuws. Rolof van de redactie. In Nederland vinden we het belangrijk dat de minister een beetje gevoel heeft... bij een departement dat hij of zij gaat leiden. En bij Defensie lopen ze daarin voorop. Hè. Het maakt ze in de kazernes eigenlijk niet uit... of iemand verstand heeft van cijfers of onderhandelen met straaljagerbouwers... als diegene vroeger maar in het harde Schaarsbergen of Ermelo... elke dag nasi heeft gegeten en in een schuttersputje is verkleumd. Nou, oh, die arme Eimert van middelkoop, minister van Defensie van 2007 tot 2010. Hij werd bekant verketterd toen hij in een interview toegaf... dat hij in de jaren 70 opgelucht was toen hij wegens persoonlijke onmisbaarheid niet in dienst hoefde. Och, toch, toch, daar kon nooit wat zijn. Wat een lul. Niet eens in dienst geweest. Nou, daar weet je niks. Niks, hoor je me? Niks. Precies het omgekeerde gebeurde bij zijn collega ChristenUnie-lid... Carola Schouten. Oh, de gedroomde minister van Landbouw, hoor. Want die komt van de boerderij. Carola Schouten komt van de boerderij. Carola Schouten heeft wel eens een koe van dichtbij gezien. Carola Schouten weet het verschil tussen een pink en een vaars. Dus dan komt het wel goed. He? Weten jullie het verschil tussen een pink en een vaars? Nee. Dat dacht ik al. Daarom zien jullie geen minister van Landbouw. Ik wel. Een pink is een eenjarig kalf... en een vaars is een jonge koe die voor het eerst gedekt is. Kijk, ik weet het wel, ik kom ook van de boerderij. Maar ik ben niet gebeld, Zal ik corona schout al. Die weet ook wat het verschil is tussen een pink en een vaars. Zo belangrijk is dat draagvlak op een ministerie dus. Die zag een Halbe Zijlstra. Werd benoemd naar buitenlandse zaken. Werd er meteen geroepen, ah, geen buitenlandervaring. Halbe is een week geschoten en dan gaan ze dingen verzinnen. Hè. Zat hij zogenaamd ineens in een Russische hutteheugde met Poetin. Ja, dat gaat mis. Mona Keizer hebben ze nog net voor behoed, zou eigenlijk minister van Landbouw worden, Mona Keizer, Maar wist niet het verschil tussen een pink en een vaars? Ging ook dingen verzinnen. Ja, pink. Pink is Amerikaanse zangeres. En met je vaars doe je grote ba. Dat zei Mona Keizer Met zo'n voledams bluffbekje van ja, ja, ja, ik weet het heus wel. Nou, ging dus mooi niet door. Vier landbouw zo, hup. In die in eeltige die melkhandjes van Carola Schouten, Want ja, die komt van de boerderij. Stef Blok. Je ziet het alweer aankomen met Stef Blok. Nieuw minister van Buitenlandse Zaken. Wat lees ik in het idee? Toen Rutte belde, wilde Stef Blok wat bedenken. Denktijd, want hij heeft een hekel aan verre reizen. Tja, een voormalig medewerker vertelt aan het AD... Stef gaat het liefst met de caravan naar Frankrijk in de zomer. Toen hij in oktober na 19 jaar vertrok van het binnenhof... moest zijn gezin dreinen om Blok mee te krijgen voor een lange reis naar Australië. Nou, meteen weer paniek natuurlijk, want draagvlak, draagvlak, mensen. Dus Blok gisteren in een poging om de situatie te sussen. Nou ja, ik ben dus naar Australië gereisd. Verder kan niet, dacht ik. Nou is Nieuw-Zeeland volgens mij verder. Maar goed, patato, potato. de situatie lijkt er even gered. Maar verdomme, in wat voor land leven we toch? Dat we een minister van buitenlandse zaken hebben... die liefst naar Frankrijk gaat. Had dan gekozen voor Floortje Dessing. Of Patrick Laudiers, die heeft ook de halve wereld gezien. Van U en mijn centen. Of het is dus nou eens een van die 1,3 miljoen Nederlandse meisjes... die naar Machu Picchu zijn geweest... om zichzelf eens even lekker tegen te komen. Of Carola Schouten, want in buitenland hebben ze ook heel veel runderen. He, Welbeschouwd was elke keus beter geweest dan Stef Blok. Want die heeft een caravan. Sta niet te raar kijken als we binnen een paar jaar het afvoerputje van Europa en de wereld zijn. En zeg vooral niet dat ik niet gewaarschuwd heb. En ik ben trouwens ter tijd beschikbaar, want ik ken alle provinciehoofdsteden van Manchurije uit mijn hoofd. En ook nog het Franse woord voor vaars, Je I don't know where my baby is. Give up looking for my baby. hier in Van den Berg vindt het ook leuk. Lisa Stansfield all around the world. Oh, Den Haag. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang. Landelijke politieke kopstukken buiten over elkaar heen... met selfiebezoeken, flyeracties, mediaoptredens en toespraken. Zoals de Europa-speech van de premier en D66-leider Pechtold... die zijn congres -toespraak. En uh, met onze kenners van het Haagse handwerk... gaan we die speeches haar fijn ontleden. Welkom Sharon Gesthuizen, oud-SP-Kamerlid en Jurjen van den Berg... Uh, voormalig spindokter bij GroenLinks... en ook liefheb liefhebber van Lisa Stensfield. Nou, je hoeft echt. <laughs> Jullie ja. worden bedankt. Laten we beginnen met de europa toespraak die premier Rutte afgelopen vrijdag gaf. Um, ja, de vraag is een beetje, Sharon, waarom zo'n prominente speech... voor hem met een visie? Nou ja, visie, visie, visie... daar valt nog over te twisten, gaan we het zo meteen hebben. Maar in ieder geval op het moment dat hij uh, een campagne moet voeren... en is natuurlijk niet in zo'n speech keihard kan afzetten tegen Europa... terwijl hij dat campagnegewijs misschien wel het liefste zou willen ja, dat doen. Dat wil die campagnewijs denk ik zeker doen... omdat zijn twee voornaamste concurrenten oprecht. VVV en Forum voor Democratie, volgens mij de peilingen allebei de VVD inmiddels uh, weer voorbij. Uh, met die concurrent op rechts die zeer eurokritisch nou, zijn, wil je natuurlijk zijn ze de VVD voorbij, wel. Ja, maar, precies, precies, ja. precies. Uh, dan wil je natuurlijk wel. Maar ja, tegelijkertijd, hij is wel gewoon de Nederlandse uh, staatsman, dus hij moet wel, hij moet ook wel, ook met pechtold in de coalitie natuurlijk laten zien dat hij wel zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar waarom nu en waarom niet bijvoorbeeld volgende maand? Ja, omdat het daar nu echt omspant. Ik bedoel, hij wil denk ik ook wel... Ik vond het een goede analyse gisteren uh, bij NOS... onder andere van uh, Europese geschiedkundigen. Uh, uh, hiermee zet Nederland wel de toon. Weet je, hij is wel de eerste die iets zegt... nog voordat alle anderen hun mond open doen. En mm -hmm. hij zegt wel... Uh, ik wil uh, eigenlijk wel op de traditionele manier, namelijk de, de, de as die er was, de as van Duitsland en Frankrijk, daar wil ik me wel uh, bij blijven voegen. Ja. Wel heel erg geïnspireerd op, dat, we... dat noemt hij ook, op het, op het oude ideaal van met name uh, financiële, of, uh, e economische samenwerking. Ja, ik wil meteen even naar een fragmentje gaan, dat wilde jij laten horen, Sharon. Um, een fragmentje waarbij Rutte teruggrijpt naar de oprichting van de EU en het ideaal van nooit meer oorlog. We see that dit idealistic motive was translated into highly pragmatic cooperation on coal and steel. This is how Europe should continue to operate. By turning higher ideals into practical action. We should be working towards a more perfect union, not an ever closer one. Nou, die is veel herhaald, hè? Dat laatste, ja. die laatste quote. Waarom ja. wil hij dit laten horen? Uh, omdat de... Wat hij eigenlijk doet is uh, terugverwijzen naar... laten we nou even terugkijken naar waarom de Europese Unie ooit is begonnen. Hè. We hebben toen gezegd naar aanleiding van die verschrikking van de Tweede Wereldoorlog... we moeten never again, we moeten samen uh, meer gaan samenwerken. En ja, weet je, heel veel van die grote conflicten destijds in Europa... draaiden natuurlijk om politieke macht. Maar zeker ook om bezit en om uh, uh, de markt. Mm. En juist doordat landen toen afspraken zijn gaan maken... is er eigenlijk nou ja, duurzame vrede en stabiliteit gekomen... in ons deel van, de, van, de, van Europa. Ja. Hij verwijst daarna terug. Dat is ook het stukje wat denk ik op breed draagvlak kan rekenen... nog steeds bij heel veel mensen. Ja. En aan dat andere waagt hij zich niet. Ik, ik begreep dat hij na afloop zelf ook een beetje verbaasd zei... van nou, ik had een beetje visie. Ik dacht van, <laughs> dus vrij vertaald, dat... I, I had a little bit of a dream. <laughs> um, a dream. En, en meer, Ja, inderdaad. En meer dan dat is het dan, is het dan ook niet. Ja. Ik vermoed dat hij... Weet je, ja, hij moet ook wel echt natuurlijk met, uh, met de coalitiepartner, D66. Pechtol die. Het ja, is, is natuurlijk niet. spreekt hier niet de leider van de VVD. Absoluut niet. Dat is duidelijk. En, ja. en iemand die in een coalitie ja. zit met een pro-Europese partij. Weten we eigenlijk, we, jullie dan, wie deze speech heeft geschreven? Ja, dat denken we te weten. Er is een historicus, Jan Walravens... Uh, die schrijft zeg maar, de grotere verhalen van Rutte. Zoals eerder gememoreerd, dat zijn er misschien niet zoveel. Uh, <laughs> maar, zeg maar de, de niet-politieke uh, verhalen... dus de verhalen waarin het uh, over de grotere idealen gaat... die komen vaak uit zijn pen... Uh, en dan gaat er daarna een sausje van het campagneteam overheen. Uh, lang deed Daan de Neef dat. Um, die zat hier afgelopen uh, kerst zat hier nog met onze speeches door te nemen. Die is inmiddels voor zichzelf begonnen. Dus daar is iemand anders voor in de plaats gekomen. Maar wie is die Jan Walravens? Wa Jan Walravens is, uh, is, is uh, Brabander Historicus 51. Um, Hoppetapper, begreep ik. <laughs> ja, en, Hoppetapper, En Tompie. niet te vergeten, uh, hij zingt in het smartlappenkortje De Parlando's, hoe ja. wie het wel weten. Ja, dat hoor je toch allemaal ergens een beetje. Terug. Hè? Nou ja, nee. ik, ik vond het in die zin, het was ook echt wel een, een historisch heel goed geladen speech. Dat, uh, dat, dat mag je gewoon wel concluderen. En in die zin denk ik dat Rutte zichzelf ook wel weer wel een beetje verbaasd heeft in die speech. Ja. Het was historisch, misschien zat dat goed in elkaar. Maar was het nou de speech waarvan je denkt bij zelf: uh, goh, over uh, drie maanden herinneren we nog deze speech? Nou ja, het, ik vond, jou, vond jouw openingsvraag terecht, Patrick. Van waarom, waarom houd je nu die speech? Uh, in campagnetijd kwam dit helemaal niet zo lekker uit. Zo'n verhaal waarin die enerzijds, anderzijds... Um, zo'n verhaal houdt over Europa. Dus Nederland gaat hem niet onthouden. Maar dat was ook niet de doelgroep... van deze speech. De doelgroep, dat was... hij zat bij de Bertelsmann-stief toen. Dat is eigenlijk... Zeg maar, de grote denktank van de bedrijvenlobby... in Europa. Um, wie moest het, moeten dit onthouden? De mensen die... in 2019 een nieuw voorzitter van de Europese Raad... kiezen. En daarvoor was het een hele... slimme positionering. Aan de ene kant... zeggen, Nederland ziet best wat in die... Frans-Duitse as. Maar aan de andere kant... we gaan heel streng worden. We gaan geen euro... extra uitgeven. En ten derde... Uh, de enige reden waarmee uh, de Europese Unie meer samen moet gaan werken... moet zijn om het eigen belang van de lidstaten te dienen. En in die zin denk ik dat deze, dat deze speech nog minstens twee jaar mee kan. Even nog een fragment dat jij graag wilde horen. Rutte noemde op een gegeven moment... de leidende Nederlandse principes wat betreft Europese samenwerking. Brussels serves the member states, not the other way around. And three, a deal is a deal. All of the compromises we have to make apply... To everyone and in full. You can't just pick out the ones that are easy to sell back home. Solidarity demands responsibility. Ja, kort samengevat. Uh, Brussel is er voor de lidstaten en niet andersom. Ja. En afspraak is afspraak. En afspraak is afspraak. En ja, dat, dat is wel, ja. Het zijn er twee. En daarom denk ik dus dat je dit kunt zien als een verkapte sollicitatie. Nu zit daar Donald Tusk als voorzitter van, uh, van de Europese Raad... Mm -hmm. um, en Mark Rutte die zet zichzelf neer als iemand die aan de ene kant... een eurorealist is, en die aan de andere kant dus ook durft te zeggen... tegen Hongarije, en tegen Polen, en tegen Italië, en tegen Griekenland. Jullie moeten je deel wel doen, en jullie moeten je aan afspraken houden. Ja, maar in als dat... hij Tusk wil opvolgen, dan zal je toch ook Griekenland, Italië... maar zeker ook uh, Polen mee moeten krijgen. Ja. En die zitten niet te wachten op zo'n iemand die zo uh, uh, zuinig is... en die nee. eigenlijk net zo hard in de leer is als onze oude minister van Financiën, Dijsselbloem. Maar die zitten wel te wachten, <laughs> goed punt, uh, maar die zitten wel te wachten... Op iemand die ter, tegen Merkel en Macron durft te zeggen: uh, Jullie grote droom over veel meer Europa. Dat mag allemaal een beetje rustiger. Dus daar zie je volgens mij Rutte tussenheen en Ja, Daar is hij pragmatisch in, zoals ze hem kennen. Ja. Goed, dan die andere die jullie wilden bespreken. De leden van D66 kwamen natuurlijk afgelopen weekend bijeen in de Rotterdamse Doelen. Om te congreseren En dan was er de keynote speech oh, van de grote baas. Zo heet dat, ja. Prachtig. Congresseren. Ja, ja. Uh, was het een echte campagnespeech, uh, Sharon? Zeker was dit een echte campagnespeech. Uh, ik vond hem goed. Ik, ik zag hem eerst. En toen dacht ik, uh, qua beeld, maar luisterend, was hij echt goed. Uh, hij, hij, hij, was, hij was prettig, weet je, Pechtold voelt zich enorm op zijn gemak... achter dat kansel, mm. uh, of op dat kansel, uh, achter het katheder. Uh, en hij geniet gewoon van die rol, van dat vertolken. Dus dan is hij in zijn element. En, en ja, weet je, hij weet dan toch ook wel af en toe met een kwinkslag... gewoon een mooie lach uh, te ontlokken, die spontaan klinkt, weet je. Niet te, niet te ingestudeerd, dus dat was goed. Wat van jou een, een sterk moment, Jurjen? Wat ik echt... Een Moment vond, was het moment waarop hij de hand in eigen boezem uh, stak. Mm. Hij, be hij begon met een beetje een geforceerde opzomming... van de wapenfeiten in deze coalitie. Maar als je eerlijk bent, dan heeft deze coalitie... de afgelopen maanden vooral geblunderd. En hij memoreerde een van zijn eigen blunders... namelijk het steunen van Halbe Zijlstra, en dat deed hij zo. In de aanloop naar het aftreden van Halbe Zijlstra... had ik last van wat Lubach noemde een coalitie Koala. <tiedacht> Instinctief schoot ik in de verdediging. Zijlstra zelf zag dat hij niet langer met gezag kon functioneren. Hij was mij en anderen voor. En daar heb ik van geleerd. Maar een moment, dit. Ja, dit, dit vind ik dus wel heel knap. Want in de, de speech begon met een soort... Uh, met, met, met echt gekunstelde dingen. En dit was, dit was best wel echt. Dit moest hij adresseren. Hij is gewoon veel te vroeg achter, uh, achter zelfstand gaan staan. En stom genoeg gaf hij ook nog een sneer... naar alle Russen in de wereld... die die uh, in één quote allemaal onbetrouwbaar zijn. Hij zei, ik moet de eerste Rus nog zien... die, die van zijn, zijn fouten leert. Ja, die zijn fouten toegeeft, ja, ja. exact. Ja. Maar, vond jij niet ook het laatste van het fragment... Wat, wat we en daar hij was mij een andere voor om, om in te zien dat hij moest stoppen. En daar heb ik van geleerd. Ik dacht, hoe? Wat gaat er gebeuren bij deze 66 Ja. Wat dacht ah. jij? Hoe bedoel je? Gaat hij de conclusie trekken dat, hij, dat zijn tijd gekomen is... Om, op, om een keer plaats te maken? Hmm. Zijlstra was anderen voor en daar heb ik van geleerd. Dat is wel een interessante theorie... want er gebeurde nog iets wonderlijks in die speech. Ja. En dat was dat Pia Dijkstra zo ontzettend op het schild gehezen werd. Die kon ja. niet meer zitten van al die vier ja. in de dips. Ja. Even luisteren. In de gevleugelde woorden van Erben Wennemars fuck het schaatsen, dit gaat ergens over. En Pia, ik ken jou. De volgende klus ligt alweer op je te wachten. Jouw politieke leven is nog niet voltooid. Ja, en toen kwam er een heel lang applaus... Op, maar daar hebben we geen tijd voor. Ja. Ja. Nou, maar de volgende klus ligt alweer op je te wachten. Uh, ineens, ineens valt bij mij een kwartje van wat, uh, van wat Sharon zegt... Uh, in ieder geval was er één ding heel erg opvallend. De afgelopen tijd was er de hele tijd geen opvolger voor Pechtold. Men dacht of het wordt Kees Verhoeven... die alle veilige klusjes voor hem opknapt... Dat of het wordt doen. Stientje van Veldhoven... Uh, die uh, misschien niet zo inspirerend is... maar wel een hele precieze politica. Toen kwam ineens het katapulteren van Keizer Longren als vicepremier. Maar die valt ontzettend tegen in de beginfase van haar vicepremierschap. En interessant genoeg... Zitten we dan dus nu op een congres waarin Pechtel ineens demoedig is en zegt dat hij fouten kan maken, dat hij daarvan terug kan komen. En toont hij zichzelf als het ware, de jongen die in de leer moet bij Pia Dijkstra. Dus dat was voor ja. mij als watcher was dat, was dat het moment van deze. Is dat zo? Want ik dacht bij mezelf van uh, ja, Pia Dijkstra die heeft iets bereikt. Die heeft een van de kroonjuwelen van D66 uh, uh, eruit weten te slepen, namelijk een nieuwe donorwet. En dat in het een beetje oppoetsen, zodat die andere kroonjuwelen gewoon lekker bij het grof kunnen? Nee, ik denk niet dat kroonjuwelen bij het grof gaan. Zeker niet, omdat een ander deel van de speech van Pechtold, hij nog heel nadrukkelijk uh, zegt, uh, joh, weet je, dat uh, raadgevend referendum, wat mij betreft, schaffen we dat af, want dat, het werkt ook niet, maar we blijven strijden voor dat correctief referendum. Hij legde dat goed uit. Uh, het, het zou voor d 60 heel mooi zijn als echt iedereen dat stukje van die speech zou Dus jullie zou denken luisteren. echt dat Pia Dijkstra waarschijnlijk Pechtold gaat opvolgen? Ik zie het eerlijk gezegd, qua type zie ik het niet zo snel Gebeuren. Ik zou dan eerder. En zou... whatever happened to Jan Paternotte? Wordt hij niet meer genoemd? Die, moet, die, die heeft nog die even... Is he? nog, ja. die, die is natuurlijk, ja. natuurlijk piepjong net, net ja. begonnen aan zijn periode. Uh, die mag op dit moment heel erg de, uh, het keffertje richting Thierry Baudet uh, spelen. En dat doet hij met verven. Nou, ik vond het opvallend. Er is, uh, he, er, er is vanuit Den Haag en vanuit de Den Haagse journalisten en watchers... een soort push geweest eerder al om Pierre Dijkstra serieus te nemen. Jullie hebben ook twee fanatieke uh, Dijkstra-fans hier... die zo af en toe in reconstructies ook, uh, ook, ook met, <laughs> met het benadrukken van die rol komen. En... Het enige wat ik zeg is uh, dat waar iedereen dacht... dat Ollongren de gedoodverfde opvolger was voor Alexander Pechtold... dat dit congres ons heeft verteld... luister, er is nog iemand uh, die dat zou moeten kunnen. Maar volgens mij is het kwartje bij jou tijdens deze uitzending gevallen. Nou ja, dus dat... Ik, ik er zit hier een uitmuntende wasje naast de, mij. Naar ja. Sharon Gesthuizen. Nou, nou, maar, maar, je... de, maar denk je overigens dat dat eerder gaat gebeuren... dan, dan bij de, voor de volgende verkiezingen, of niet? Ja, weet je, allereerst, ik, ik, weet je, Jurjen zegt van: ik zie, ik zie dat in Pia Dijkstra. Ik zie dat niet zo snel in haar. Ik, heb, ik vind haar namelijk niet echt een super doorgewinterde politica. Weet je, en als je echt die fractie wil gaan leiden, zeker nu met zo'n coalitie, dat is echt super ingewikkeld. Dat is echt heel moeilijk. Ik zag een keer uh, nou, Dijkstra tijdens een congres of een, een bijeenkomst van de leefseindekliniek. Waar een behoorlijk deel van de zaal kritisch was op haar initiatiefwet voor vrijwillig levenseinde. Toen had ze het echt best zwaar. Aan de andere kant, weet je, ze is wel die enorme druk gewend. Dus dat geloof ik wel. Hm. Uh, dus ik, ik denk dat dat kwartje is bij Jurje in eerder gevallen maar goed, uh, dan we bij we mij. We hebben het over iets wat nog lang niet gaat plaatsvinden, exact. toch? Ja. Nee, Dat vroeg ik net aan je. Of, of heb jij tekenen dat het wel eens een, een snelle... Nou, dat kwartje viel dus vinden. bij mij tijdens de uitzending, omdat we dat nu las ik van. Ja, maar goed, je, weet, je, zegt, weet, je, weet, je weet niks van een periode. Dat nee. Maar. nee. Nee, ja, ja, zit, nee. nee ja, kijk, er is heel lang over het einde van Pechtotse politieke loopbaan gespeculeerd uh, dat als hij niet het kabinet in zou gaan, dat hij uh, burgemeester van Amsterdam zou willen worden. Ja. Daarvan heeft hij zelf altijd uh, of heeft hij zeg, zelf van, op een bepaald niet, moment helder ja. gezegd dat hoef ik niet. Dus lijkt het erop. Dat hij zich verzoend heeft met zijn rol in de Kamer. Ja. Voor mij, zeg maar, nu, nu we deze teksten zo, zo op een rij zetten. zou je kunnen zeggen. Um, mij was opgevallen, hij, hij duwt uh, Dijkstra naar voren. Um, aan hoe Sharon het duidt, lees ik van: hé, hey, het zou. Als je goed oplet, zou het wel zo kunnen zijn... dat Pechtelt hiermee speculeert op een vroegtijdig vertrek. Uh, wat er ook gebeurt... Zeg maar, uh, het interessante mm. aan deze speech was... D66 zit extreem in het defensief. Had enorm veel uit te leggen over het referendum. En wat hij knap gedaan heeft in deze speech is in ieder geval daar omheen lopen... en ons over nieuwe dingen laten ja. praten. Ja. Uh, en dat is het maximaal. Haalbaar Overigens, in we hadden het van de week nog over... met iemand van Vrij Nederland hier. Pieter uh, Broers, geloof ik. Journalist, die zei nou, ze hebben onderzoek gedaan... en samen met Nieuwsuur, dat 64 procent van de D66-stemmers... vindt het helemaal geen... thuisbroeren vindt het helemaal niet interessant, dat hele referendum. Mm. Dus uh, dat is helemaal niet iets wat heel erg aan het hart gaat. Dus... Ja, maar het is, het is gewoon munitie voor je tegenstanders. Nee, en tuurlijk, daar hebben dat, ze superveel dat, dat, dat blijkt, van. Ja, dat blijkt, ja, dat blijkt. Dames en heren, ik ga jullie danken. Sharon Gesthuizen, oud-SP-Kamerlid en Jurin van den Berg... voormalig spindokter bij GroenLinks. dankjewel. NTO, Radio 1. Willem Heijn, En Patrick Lodiers, de nieuws BV. Deze week beginnen de Paralympische Spelen in Zuid-Korea. En daarom duiken wij het komende half uur in de geschiedenis van de Paralympische Spelen. Cabaretier Misha Wertheim die heeft wel een verklaring voor de vele sportieve gehandicapten. De gehandicapte toiletten. En de gehandicapte toiletten die overal verplicht zijn. Want zij moeten naar hun eigen wc. Neem eens een keer de moeite om een kijkje te nemen in zo'n wc. Je zou denken: het is een heel klein wc'tje, want ze zitten in een kaartje, kunnen geen kant op. Nee, een fucking gamezaal hebben ze eraan gelegd. NTO Radio 1. Nu het internationaal doorhand, Megens. Noord- en Zuid-Korea houden eind april een topontmoeting. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal spreken met president Moon van Zuid-Korea. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat zo'n top wordt gehouden. Daarmee lijkt de ontspanning tussen de beide Korea's, die rond de Olympische Spelen in Zuid-Korea al zichtbaar werd, door te zetten. Toyota stopt met de verkoop van dieselpersonenwagens in Europa. De Japanse automaker gaat zich vanaf nu voornamelijk richten op de productie van hybride auto's. Toyota blijft voorlopig nog wel bedrijfswagens met dieselmotoren leveren. Vier oppositiepartijen komen vandaag met een wetsvoorstel voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. Ze vinden dat bedrijven moeten aantonen dat voor gelijk werk gelijk loon wordt betaald. En als blijkt dat dat niet gebeurt, moet de werkgever een boete kunnen krijgen. En vanaf vandaag zijn in het Rijksmuseum... de portretten van Martin en Oopje weer te zien. En dat is voor het eerst sinds de twee schilderijen van Rembrandt... uit 1634 zijn gerestaureerd. Die portretten werden begin 2016 voor 160 miljoen euro... door Nederland en Frankrijk gekocht van de familie Rothschild. Dit is verkeersinformatie, Kees Kwaks. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam worden gaatjes gevuld... in het asfalt bij zoeterwoude-dorp. Een kwartiervertraging vanaf Leidsendam... Er zijn problemen op de afstaatdijk richting Den Oever vanuit Friesland. Die problemen zijn van technische aard bij de stevinsluizen. Daar is de rijbaan dicht. De rijbaanafsluiting is richting Noord-Holland. Er staat file achter. en Dat staat nu eigenlijk al een half uur stil. Die kan omrijden richting Noord-Holland. Doet dat het best voorlopig via Flevoland. Radio met b -b -b ballen. Radio met Ballen Sport in dit Nieuwsbv. Ook deze dinsdag gaan we, Patrick, weer terug in de tijd. Ja, want nog maar anderhalve week geleden was ik in Zuid-Korea bij de Olympische Winterspelen. En als je Olympische Spelen zegt, dan zeg je ook Paralympische Spelen. Want die volgen altijd in het kielzog. Aanstaande vrijdag vindt in Pyeongchang de openingsceremonie plaats van de twaalfde Paralympische Winterspelen. En we duiken de geschiedenis in. Een jaar geleden, in 2014, won Bibian Menthol goud in sortie. Dan gaat ze ja, naar een nieuwe snelste tijd. Ze gaat onder de minuut komen, dan loopt ze dus nog verder uit. 58,89. Ja, die Paralympische titel is binnen. Dat was groot nieuws in Nederland. En de kampioen schoof aan in de belangrijkste talkshow. Ja, maar we beginnen even met uh, Bibian Menthol, die, uh, die hier uh, aan tafel zit. Gebeld door Mark Rutte, hoorden wij nog. Ja. Uh, ik denk nog geen tien minuten na mijn wedstrijd. Dus okay. uh, u u heeft dat soort telefoonnummers allemaal gewoon in de, in de, in de pocket? Wij hebben onze manier om eraan aan te komen. Ja. <lacht> maar het was erg leuk, want het was tijdens de ministerraad vrijdag... dus ik zei tegen de ministerraad, dit is belangrijk. Dus dan ja. onderbreek ik de ministerraad. Dus iedereen zei, en dan ook namens ons allemaal feliciteren. Oh, ja, wat dus wat ik wat kom kans. terug ja. en ik zeg nou, de hartelijke groeten terug. Dus het was een waanzinnig mooie sfeer. Ja. En iedereen ongelooflijk trots. Een schreeuw contrast met de eerste vrouw die... tien jaar eerder voor Nederland successen vierde op de Paralympische Spelen... Marjorie van de Bunt. In uh, Lilaammer heb ik uh, een gouden medaille gehaald bij de Biathlon... en drie bronzen medailles bij het Langloven. En nog gebeld door de premier? Uh, nee. <laughs> Vol volgens, mij ik niet, volgens mij ben ik niet door de premier gebeld, nee. En pers? Was er veel pers? Uh, een verslaggeefster van uh, Telegraaf was toen alleen aanwezig... dus volgens mij hebben we alleen wat artikelen in de krant gestaan. De geschiedenis van de Paralympische Spelen... begint kort na de Tweede Wereldoorlog. In het ziekenhuis van Stoke Mandeville, vlakbij Londen... zocht neuroloog Ludwig Goedman naar een nuttige tijdspassering... voor de vele gehandicapte veteranen die hij onder zijn hoede had. Sport leek hem bij uitstek geschikt... en de eerste Stoke Mandeville Games vonden plaats in 1948. Nowadays de woord 'disabled' is een very relative term, As de British Sports Association for the Disabled set out to prove with their first sports week at Stoke Mandeville Hospital. Vier jaar later deden er ook atleten uit andere landen mee, ook uit Nederland. De Britse pers zag er wel benen in. Watching these tough sportsmen in action, it's hard to believe that every one of them is minus at least one limb. Het IOC hapte toe. In 1960 werden de eerste Paralympische Zomerspelen georganiseerd, in Rome. En vier jaar later was Tokio aan de buurt. De Nederlandse deelnemers werden bij thuiskomst onthaald in de rij en ontvingen een passende huldiging. Uiteindelijk is het zo dat bij elke hulde ook een present of een geschenk wordt gegeven. Dat wilden wij niet doen met bloemen waarvan u er reeds vele hebt ontvangen. Dat wilden wij doen in het kader van uw sportiviteiten... En wat kun je een sportman beter aanbieden dan pure gezondheid? We hebben dat mede te moeten zoeken in een schaal met fruit. Pas in 1976 organiseerde het IOC ook Paralympische Spelen in de winter. En het duurde tot 1984 voordat er daaraan ook Nederlanders deelnamen. Zes atleten wisten de weg naar Innsbruck te vinden. Twee alpineskiers, twee langlovers en twee prikslayers... Een onderdeel dat inmiddels alweer van het programma verdwenen is. En ook toen liet de belangrijkste talkshow een sporter aan het woord. Hij behoort tot de absolute wereldtop éénbenig skiën. En het is Karel Hansen. Ja, maar waarom hebben we er nou niks van gezien? Ja, ik, dat hoorde ik net ook al een beetje. Ja. Uh, het lijkt wel alsof Grenk de sport niet interessant genoeg is uh, voor journalisten om een ja. carrière mee te maken. Niet interessant genoeg voor journalisten. In 1992, in Albertville was er nog niet veel veranderd. De Olympische Winterspelen zijn tot aanstaande zaterdag... in volle gang bij het Franse Albertville. Het zijn de Spelen voor sporters met een handicap. 700 topsporters uit de hele wereld... die onder grote belangstelling hun prestaties laten zien. Er zijn 500 journalisten en 26 tv-teams... maar geen radio, geen televisie of krantenverslaggevers uit Nederland. Zelfs geen politici of bobo's uit ons land zijn aanwezig. Twee jaar later konden we de opening... Wel terugzien op tv. Nederland. De Kjeld mag als jongste van de Nederlandse ploeg de vlag dragen. Een Nederlandse afvaardiging met niet alleen die alpine skiërs, maar ook voor het langlaufen Majori van de Bund en voor het ijsleeën Ilko Koestra en Arthur Overtoom. De stem van Ria Bremer. Vinger aan de pols heet het programma. Een medische rubriek. Ja, gehandicapten. Maar wat moet je ook. Als zelfs sportjournalisten er niet aan willen. We vinden dat eng. We vinden mensen die een uh, gebrek hebben eng. Daar willen we niet naar kijken. Die is de kijk nou, Wat je ook wil zeggen. Ja, veel mensen tegenover... in, in Nederland. Ja. Die willen het wel zien. Die zijn er wel geïnteresseerd. En die vinden het misschien niet Dat, nu dat nog is ook niet waar. Want die kijkcijfers zijn ontzettend, ontzettend tegenvallen. Terug naar Majori van der Bunt, de eerste Nederlandse medaillewinneres. Zij bespeurt toch wel een omslag. Het wordt steeds beter en inderdaad van entertainmentsectie uh, in de krant... en de sporters naar de sportafdeling verhuisd. Dus dat is wel uh, een vooruitgang natuurlijk. En ook de bobo's en politici hebben, zo lijkt het, het licht gezien. Maar het was erg leuk, want het was tijdens de ministerraad vrijdag. Dus ik zei tegen de ministerraad, dit is belangrijk. En dat blijkt. Vrijdag beginnen de Spelen. En de NOS is erbij. De Paralympische Winterspelen vanuit Korea. Elke dag een programma over de verrichtingen van de Nederlandse equipe daar dagelijks na Nieuwsuur op NPO 2. Dat zit er dus allemaal aan te komen. Daar ga jij heen? Daar ga ik heen Ja. De geschiedenis van de Paralympische Winterspelen. En in 1984 deden dus uh, voor het eerst uh, Nederlandse sporters mee. Dat waren er zes en twee daarvan zitten bij mij aan tafel. Jan en Tina Visser, welkom. Dank je wel. Dank je. Ja, jullie waren er in 1984 bij, maar daarna ook nog een keer in 88 en 92. Klopt. Uh, op welke onderdelen deed jij mee, uh, Jan? Uh, ik deed mee aan de uh, 30 kilometer en uh, de biathlon. En 30 kilometer uh, Langlauf, hè? Langlaufen. Ja. Ja. ja. En, en, en Tina? Uh, geen 30, hoor. Nee, ja. Volgens mij was het vijf en tien en ook de biathlon. Ja, ja, en, en ja, voor de goede orde. Jullie zijn getrouwd. Hebben jullie elkaar ook leren kennen op de Olympische Spelen? Nee, nee lang daarvoor op school. Op school. Ja. Hoe saai, hè? Nou, ik weet niet hoe. Nee, romantisch. Ja, precies. Oh, okay. ja. Was op het Blinde Instituut in Het Blinde Instituut, want dat ja, ja. moeten we er wel bij zeggen. Jullie zijn uh, blind. Ja. Um, maar dan wil ik eerst even de vraag stellen. Hoe kwamen jullie erbij om mee te doen aan de Paralympische Spelen? Hoe ging dat, Jan? Uh, nou, we hadden daarvoor al meegedaan aan de zomerspelen in 1980. Uh, met atletiek. En uh, het probleem was altijd met uh, trainen. Om een goede begeleiding te krijgen. En Tina was daarvoor al een keer in Noorwegen geweest met uh, langlopen. Uh, ja die kende me natuurlijk al een beetje hoe ik in elkaar zat. En die zei: Joh, dat is iets voor jou. En toen kwamen dus ook de Paralympische uh, Winterspelen. Maar jij hebt dus meegedaan aan de Paralympische Zomerspelen. Tina ja, Welke discipline dan, Jan? Ik deed daar de 400 als hoofdnummer en de 1500. En daar ben ik dan 30 geworden op de 400. En helaas op het 100 na 4 op de 1500. Hardlopen dus. Hardlopen, ja. En Tina? Dat uh, was nog 60 meter sprint. Nog geen uh, 100, want dat is het nu volgens mij. Ehm. Uh... 400 ook. Maar was het toen zo van. Oh, je bent zo'n goede sporter. Op de Olympische, uh, Paralympische zomerspelen. Laten we je ook meenemen naar de winterspelen? Was het zo gemakkelijk? Nee, het was niet meenemen. Het was, uh, je moest jezelf toch wel uh, aanbieden, bijna. En dan uh, kijken. Nou, we waren ook het enige Nederland. Het Nederland Tina en ik waren eigenlijk het Nederlandse team wat betreft de blinden. Voor de rest waren er geen uh, langlovers uh, die interesse hadden. Er zijn gegaan. mensen vanuit de vereniging toen tegengekomen. En die zeiden van, uh, er komen ook winterspelen. Is dat misschien iets voor jullie? Nou. Dus zo is dat gegaan. Maar goed, jullie zijn blind. En Jan, uh, jij zegt van ja, ik doe langlaufen voor 30 kilometer en biathlon. Maar biathlon, dat is langlaufen en schieten. Ja, dat klopt. En daar was ik heel goed in, in, schieten. Ja, maar hoe als je blind bent? <laughs> want je moet toch de roos raken? Dat uh, is wel de bedoeling. Hoe dus gaat dat? Wel op? de opzet. <laughs> hoe, hoe doe je dat? Nou, ik kan het heel kort uitleggen. Uh, op het uh, wapen wat uh, normaal gebruikt wordt, wordt meegenomen door de biatleten atleten Dat gebeurt in ons geval niet. Uh, op het wapen zit een telescoop. Uh, dan kijkt iemand normaal gesproken met zijn ogen erheen. Dat gaat bij ons niet lukken. Maar er zit dan een lichtgevoelige cel achter de telescoop. Um, op de roos staat een lamp gericht. En de roos zit midden, op de tien is hij wit. En dan met grijswaardes naar de buitenkant wordt hij zwart. Dan kan je je voorstellen op het moment dat je de, het gewapen op de roos richt... en precies op het midden, mm -hmm. dat het meeste licht wordt gereflecteerd... En Komt op de lichtgevoelige cel, die krijgt ook het meeste licht. En dat wordt omgezet, die spanning, in een toon, in een toongenerator. Een audiosignaal? Ja, een audiosignaal wordt omgezet. VCO, met de uh, spanningsgestuurde toongenerator. Nou, dat hebben wij, dat kunnen wij laten horen. Ik snap het, Patrick. Maar, nee, nee, maar ik hoor ook die toon, maar ik hoor volgens mij... als het goed is ook de trekker overgaan, klopt dat? Ja, dat is mogelijk. Ik, dit klinkt iets anders dan toen de tijd. Dit is een, een toon met stapjes, lijkt het wel. Uh, maar dit was, uh, wat wij toen gebruikten, was een vloeiende toon... Ja. die van laag naar hoog ging. En dan was bijvoorbeeld het hoogste niveau was, uh, de roos. En, dan is de oh ja. bedoeling, en dat staat dan zo gevoelig afgesteld... dat je zelfs je ademhaling in de toon hoorde variëren. Ah oh ja. En dan op het ja. juiste moment de trekker overhalen en dan uh, schieten. Zo doe je dus schieten. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd naar langlopen. Hoe doe je dat als je blind bent, Tina? Uh, nou, ten eerste met het worden er uh, sporen getrokken. Hè. Je, je kan natuurlijk vrij langlopen, maar met, uh, uh, in dit geval worden er sporen getrokken. Mm -hmm. En in ons geval zijn er dubbel sporen. Dus één voor de deelnemer en één voor de begeleider. Want er is altijd een, een uh, begeleider bij. Die uh, is dus in het spoor naast je. Kan ietsje voor je of ietsje achter je. Uh, wat, wat maar prettig is. En je moet ontzettend goed op elkaar ingespeeld zijn. Ja. Degene die met je skiet moet beter zijn dan jij. Want die moet ook adem over hebben om uh, aanwijzingen te geven. Want je kunt je voorstellen, bijvoorbeeld met een bocht. Uh, ook al tel je nog zo af. Ook al oefen je dat nog zo vaak. Je voelt hem pas als je hem hebt. Ja. Dus eigenlijk ben je een, een, een split second... echt een, een onderdeel van een seconde te laat. En toch moet je goed reageren om goed die bocht door dus te komen. Dus iemand langlouwt voor jou... en ondertussen roept instructies naar achteren. Ja, of meestal naast me ook. En ja. dan uh, kun je, moeten zij dus heel goed aangeven wat er komt. We gaan dalen, we gaan... Uh, maar is op, dat ook niet eng? Van, uh, ik vond het niet eng. Ja, maar je... Het lijkt, lijkt me als in een je eentje veel enger. Nee, maar je, je, je ziet niks. Je bent dan langlaufen, dat kan best snel gaan. Je kent ja. het pad niet, je ziet het pad niet. En dan moet je maar vertrouwen op iemand die de juiste commando's... op het juiste moment geeft. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat Ik... deden we wel. <coughs> Ik ben ooit in Noorwegen mijn begeleider kwijtgeraakt. Dat was juist leuk. <laughs> Is die wel weer teruggevonden? Die ja. is wel weer teruggevonden. <laughs> Jawel, die is wel weer gekomen. Maar ik okay. heb wel een hele tijd alleen door die sporen kunnen uh, racen. Ja. Dat was geweldig. Nou, iemand die die rol voor jou vervulde en die hopelijk niet kwijt is geraakt. was Rita van Driel. Nee, en we nee, hebben Rita aan de telefoon. Uh, Rita, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe was dat uh, om iemand te, te begeleiden, om Tina te begeleiden? Ja, fascinerend zou ik willen zeggen. Het... Uh... Toen ik, uh, die eigenlijk kreeg ik het als een soort van dienstopdracht van mijn baas bij de skivereniging. En uh, zo van, goh, ga jij, uh, ga jij deze mensen eens verder helpen en uh, kijk eens wat je ermee kan doen. Dus het begon een beetje voor mij een beetje, uh, nou best wel lastig. Van, uh, hoezo ik en uh, hoe moet dat dan? En, uh, maar al heel snel vond ik het ook wel heel fascinerend om te bedenken van, goh, als je... Uh, iemand verder wil helpen met, uh, in zijn sport. Dus de techniek wil verbeteren en uh, sneller wil laten gaan. En je weet niet, hey, je kan het ideale plaatje niet zien. En uh, ja, je wil dingen uitleggen, hoe gaat dat dan? Dus ik werd al wel heel snel werd ik ook getriggerd door de uitdaging. En uh, ja, ik ben gewoon met Jan en Tineke uh, zo uh, aan de slag gegaan. En uh, ja, dat is uh, een fantastische ervaring geweest. Want uh, ja, je weet dat iemand totaal afhankelijk van je is. Dus dat vertrouwen moet je vooral opbouwen en ook niet beschamen natuurlijk. Maar dat is uh, tussen, uh, ja, ja Tineke en ik uh, is het uh, altijd prima nou, gelopen. Het, het heeft jou ook behoorlijk uh, getriggerd, want Rita, jij zit nu in Pyeongchang. En dat is niet zomaar, want jij bent lid van het internationaal Paralympisch comité. Dus je bent nu betrokken bij de komende Paralympische Spelen, die vrijdag uh, gaan beginnen. Uh, zijn jullie er helemaal klaar voor? Ja, zeker. Uh, ja, het, de, de organisatie is er steeds beter klaar voor, laat ik zeggen. Er zijn nog wel wat, uh, wat dingen te doen. Maar, uh, en er wordt ook nog wel weer sneeuw verwacht vannacht en morgen. Dus uh, dat is sowieso altijd een uitdaging, maar natuurlijk wel mooi voor de. Voor het plaatje, zeg maar. Uh, dus, uh, nou ja. ja, maar het, uh, de Koreanen gaan het wel fixen. En ja. over mooie plaatjes uh, gesproken. Ik wil natuurlijk uh, zometeen nog veel meer horen... over die Paralympische Winterspelen. Maar eerst muziek. En omdat de visueel gehandicapten toch een beetje in de meerderheid... zijn hier in de studio Stevie Wonder. Ja, Steve Warner, die zocht higher ground in de nieuwsbv. Radio met b -b -b ballen. We praten over de Paralympische Winterspelen... met oud-deelnemers Jan en Tina Visser. En met Rita van Driel van het Internationaal Paralympisch Comité. Zij is op dit moment in Pyeongchang. Rita... Ja. Ah, je bent er nog. Ja, want uh, Radio 1, weet ik uit ervaring, en televisie. Die hebben volgens mij geen minuut gemist van de Olympische Spelen. Ben jij tevreden over de Paralympische Winterspelen qua media-aandacht? Ja, je hebt net al natuurlijk in de fragmenten gehoord hoe het geweest is. En ik ben wel heel blij met hoe het tegenwoordig gaat. De NOS heeft dat gewoon prima opgepakt, ook met de televisieuitzendingen. En uh, nou, er is uh, aardig wat media, ook hier uh, van de kranten en dat soort dingen. Dus uh, ja, het is niet te vergelijken uh, met, uh, met die periode waar Majori en Jan en Tienico over spreken. Dat, uh, ja, Tina, ja, wij hebben nog gezocht naar. Uh, en Jan ook, we hebben nog gezocht naar jullie fragmenten. Maar het is gewoon niet, uh, niet te vinden. Het is gewoon... Nee, hè? we hebben ons verstopt. Ja. Nee, maar, maar, maar, Steekt dat jullie? Dat jullie toen gewoon niet, uh, uh, ja, niet media genoeg waren? En ja. dat het ook nog gehandicapte sport heeft? Jan? Het, het, is, het is gewoon de tijd. Het dat, dat bouwt zich op en dan kan je later zo zeggen: ik behalde van dat, dat er niks van over is, maar ja, dat is helemaal zo. Ja. Maar er is wel en heel en veel veranderd nu. Jammer, dat is want, veranderd. Maar ja, er werd zo anders gekeken naar deelnemers aan de Paralympics. Dat hoor je al van als je Ria Bremer dat laat doen en je trekt het naar het medische. Hmm. Dat heeft gewoon niks met sport te maken. Ja, ja het en Mart Smeet zei ook: van, ja, uh, mensen willen het niet zien. Ja, dat vindt hij. Ja, want, want, want je hebt wel altijd die eeuwige discussie van... is het topsport, Tina? Hoe ziet jij dat? Ja, natuurlijk is het topsport. Kijk, um, wat mensen destijds heel erg deden... was kijken naar, uh, naar het gebrek. Want zo noemen ze dat. Handicap heette het toen. Later werd het een uitdaging. Nu heet het beperking. Dus je ziet aan de, aan de tijdverschuiving, tijdbeeldverschuiving... dat die uh, benaming ook verandert. Um, ja... En natuurlijk is het topsport, maar, maar, wat, maar stoort, wat ook heel, heel de discussie erg gedaan, ook? was vergelijken. Ja. He, van, op de Olympische Spelen zie je ze dit en dat doen en heel, heel geweldig. En dan komt die Paralympics en die tijden liggen anders. Ja. En dat, dat is gewoon niet eerlijk. Je moet gewoon kijken naar de inzet van die sporters, van de sporters die er nu zijn, maar straks stoort, bij de Paralympics. Maar stoort je dat of hou je een beetje je schouders erover op? Nee, het, stoor, het stoort me zeker niet meer als het me al gestoord. Oh, de houding de houding van de mensen heeft me natuurlijk wel gestoord. He, hoe ze naar me kijken. Ik ben tenslotte meer dan mijn blinde ogen, zeg ik altijd. Ja, ja nee, zeker. Ja, nee, ja. <lacht> ik weet niet of je een antwoord verwachten, maar ja, Tina, dat ben je zeker. Ja, <lacht> ja, zeker weten. Rita, nu heb ik het idee dat er altijd wel veel aandacht is... voor de zomerparalympische Spelen. Is dat toch anders bij de winterparalympische Spelen? Nee, het, is, kijk, het heeft er natuurlijk vooral ook mee te maken dat Nederland een klein team heeft. Kijk, uh, op de zomerspelen in Rio hadden we 120 sporters. En uh, uh, deze editie van de winterspelen hebben we het grootste team ooit. Maar dat betekent dat we negen sporters hebben. Dus dat is, ja, dat is natuurlijk een klein team. Dus uh, ik vind het uh, naar verhouding van het team... en wat er nu aan, aan aandacht en aan mensen hier zijn... om daar uh, verslag over te doen, mm. dat is echt uh, prima. En kijk, als je, als je bedenkt dat deze winterspelen... kijk, de Paralympische winterspelen, alle sport, is overdag hier. Dus dat betekent ook dat het uh, in Nederland uh, allemaal s'nachts is. Dus het, ja, sommige mensen zeggen, ja, het moet live op de televisie. En dat is... Ja, dat is een bewonderenswaardige opmerking. Maar uh, dat, dat, daar gaat echt niemand naar kijken. Met alle respect. Uh, nee. is, maar even is, terug naar ons team starten. dan. Je zegt tien mensen doen mee. De, de, de, uh, wie doen er mee? Wat, wat hebben we in, uh, in ons uh, we team hebben, NL zitten? Ja, we hebben negen sporters. Uh, oh, nee. vier, uh, vier snowboarders. Dus uh, drie dames en één heer. En uh, alpineskiën hebben we drie zitskiërs en twee staande skiers. Nou, we hebben zeker uh, in dit team, het is een jong team. Uh, Bibi Almentel is wat, wat ouder natuurlijk. Maar, en die heeft uh, nou ja, bij de snowboarders sowieso allemaal medaillekansen. En uh, het alpine -ski team daar, uh, ja, daar zitten met name die twee jongens uh, die aan zitskiën doen. Die, mm -hmm. uh, dat zijn twee jongens die nog heel jong zijn, ze zijn allebei 18. En die, uh, ja, die hebben die Jeroen Kampschreur Kamp bijvoorbeeld, die is vorig jaar drie keer wereldkampioen geworden. Ja, ja die hebben wel eens een voordeel over. Die hebben weer een uitzending gehad. Ja. Ja. Ik wilde nog even weten, dus hebben jullie nou ook uh, zoiets als een, als een Holland-Heineken-house? Vroeg ik me af, Rita. Nou, oh, ja, in een ook in een afgeslankte versie. Uh, we hebben een, uh, wij noemen het een Holland Huiskamer hier. Dus, uh, dus een uh, mooie ontmoetingsplek. Uh, voor de, voor de Nederlandse supporters. Want er zijn toch aardig wat uh, supporters ook hier. Dus mm -hmm. we hebben een plek zeg maar, die wel dezelfde functie heeft... om uh, mensen bij elkaar te brengen. Maar we gaan daar niet... Uh, ja, de huldigingen zoals dat natuurlijk in het Holland-Heinekenhuis gebeurt... dat doen we niet. We, we sparen, uh, zoals we het in Rio ook gedaan hebben... de sporters die een medaille winnen... die vieren het met elkaar in het uh, Paralympisch okay. dorp. En er is een eindfeest aan het eind van de Spelen... waar gewoon het grote, ja, de grote huld Plaatsvindt met de familie, met de sporters enzovoort. Ja. Uh, Rita van der Riel vanuit Pyongyang, dankjewel en veel succes. Uh, Jan en Tina, gaan jullie het volgen, de Paralympische Winterspelen, Jan? Uh, ik denk wel dat we stukjes gaan zien. Maar, uh, gaan volgen? Zien? Nou ja, volgen. Dat heet, ja. Dat heet, het heet ook gewoon televisie kijken. Ja, de spreektaal tenslotte. Ja. Uh, maar het zal hetzelfde zijn als met de gewone. Uh, uh, winterspelen, dat we gewoon uh, net zo'n schaatsen uh, delen gevolgd hebben. Maar ook niet uh, van s ochtends tot we uh, bij de televisie zitten. Maar nou, niet s'nachts hoor. <laughs> Dan wens ik jullie heel veel uh, kijk- en, uh, en luisterplezier. <laughs> ja, dankjewel. dankjewel. Jan en Tina uh, uh, Visser, dank jullie wel voor uh, de belevenissen van de eerste Paralympische winterspelen. Dit was hem, de Nieuws BV. Voor vandaag, morgen zijn we er weer. Dan is het woensdag, onder andere natuurlijk um, Keen van Jolen en Pieter Derks. En zometeen Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Tot morgen. BNN Vara. Ik kom op een verkiezingen aan, ja? Zweven de kiezers. Wie van jullie zweeft? Ik. ik. Ik niet. Ik ga niet stemmen. Nee, ik, ik ga vast en zeker stemmen. Weet u het al? Ik weet het al. NTO Radio 1. 21 maart. Gemeenteraadsverkiezingen. Bepaal je stem en luister. Vrijdag van 4 tot half 7. Het grote Nieuws en Co. verkiezingsdebat. Als iedereen zegt dat zij het goede hebben. Ja, wat is nou goed en wat is nou niet goed? Met lokale lijsttrekkers. De leiders van de partijen uit de Tweede Kamer. En Lara Renze en Joost Verrings. Vrijdag van 4 tot half 7 het grote nieuws en co. verkiezingsdebat. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je geniet natuurlijk nog meer van de nieuwe vloer als hij perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetride. Wij plaatsen namelijk vele PVC, vinyl- en tapijtvloeren helemaal gratis. We maken het je graag gemakkelijk. Carpetride, de vloerenspecialist.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 de wind door je haren, de zon op je gezicht, het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hispa Amsterdam Boatshow. 50.000 vierkante meter watersportplezier van 7 tot en met 11 maart in Rai Amsterdam. Ga voor meer info tickets naar hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl WOZ-waarde te hoog. Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je profilexpert en profiteer van 10% korting. Kijk op profel.nl Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Hoe lang vindt u al dat mensen niet praten, maar mompelen. De week van het gehoor vraagt aandacht voor de gevolgen van onbehandeld gehoorverlies. Meer informatie of een gratis hoortest op weekvanhetgehoor.nl. Mogelijk gemaakt door Van Bokstel Hoorwinkels.